9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Vier dagen voor de aanslag keerde hij met een overstap in Düsseldorf terug in Groot-Brittannië. Informateur Schippers voert de druk op op de politieke partijen. om tot een meerderheidscoalitie te komen. Schippers roept de partijen op om te bewegen. Want zonder beweging eindigen volgens haar met een minderheidskabinet. en dat wil niemand. Schippers herhaalde nog eens dat de partijen uit hun comfortzone moeten komen. en niet alleen moeten vertellen wat ze niet willen. Morgen gaat de formatie verder.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 still that peaceful dream, that sea, the road leads back to you, Cherie. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song, keeps Georgia on my mind. Welkom terug bij ZFMDS op zondagmorgen vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Welkom terug met Wazo. Dat was een groep, een Zigeunerorkest. Orkest. Eh, heel populair en heel bekend in de jaren, eh, nou, wat zal het zijn, de jaren tachtig. Eh, ik heb deze groep gedraaid met een stuk George on my mind. Omdat ik eh, een link wil leggen met het feit dat uh, nu zo'n beetje de festivals beginnen uh, los te komen. De muziekfestivals, uh, waar ook veel jazz tussen zit. We hadden uh, in het verleden, ja altijd maar we hadden... en dat is niet meer, maar dat gaan we toch wel koesteren. We hadden uh, heel veel jazzfestivals uh, in de jaren 70, 80 en 90... en toen begon het wat uh, af te nemen... Niet alleen vanwege de smaak van het publiek... maar ook vanwege de absurde uh, hoge kosten... die gemaakt moeten worden vanwege allerlei veiligheidseisen. En het wordt steeds lastiger om festivals te organiseren. Ik heb uh, wat voorbeelden van groepen uit het verleden... die op allerlei festivals optraden. We hebben net gehoord de groep Wazo. En ik ga nu uh, laten horen uh, de groep van... Frits Landesbergen een opname, het 89 op het Heineken Jazz Festival in Rotterdam. Three Whips Blues, Frits Landesbergen. Ja, maar dat is natuurlijk niet waar. Want uh, dat is een heel ander nummer. Ik had beloofd, Frislandersbergen, daar komt hij. Prits Landersbergen, de Three Vips Blues. De meeste van de, uh, van de festivals zijn er nog wel... maar hebben inmiddels een, uh, een andere naam gekregen. En uh, of uh, uh, ze zijn uh, ter ziel gegaan... vanwege het feit dat de, de smaak van het publiek verandert... en vanwege de kosten. Ik ga nu een stukje laten horen van Greetje Kouwveld. die dit jaar... 60 jaar op het podium staat. 60 jaar. Begonnen in 1957 als uh, vaste zangeres van uh, de Skymasters. Uh, ze gaat Nederland vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival met het lied uh, Wat een Dag. En uh, daarna gaat ze heel veel optreden in Duitsland met Koet Edelhagen en Paul Koen. En uh, eind jaren 60 naar Amerika. Met Ray Brown, Herb Ellis. Uh, twintig keer op het North Sea Jazz Festival gespeeld. En uh, veel met Polokess gedaan. En vanaf 80 met een trio. Waar, uh, zonder slagwerken. Gitaar, bas en saxofoon. Aanvankelijk met Ruud Brink en Peter Niewerf. Beiden zijn overleden. En nu speelt ze met uh, uh, Jan Voogd op de bas. Uh, Maarten van der Grinten op de gitaar en Jan Menu op de sax. Ik ga een stukje laten horen opgenomen op uh, het festival Jazz in the Woods in 1987. Geetje Kauveld. Glow warm. This night could use a little brighten Light up you little old bug of light when you gotta glow, you gotta glow Glow, little glower You'd get to spark and I got a man that I love so close. Festivals. Op de festivals hadden we natuurlijk uh, ook uh, jongens die nog steeds furoren maken. En dat was uh, det, destijds Bernard Berghout, de, de Nederlandse Benny Goodman. Hij speelt nog steeds uh, met verven, heeft een prachtige big band. speelt veel uh, uh, in de wereld van de uh, Lindy Hop dansmuziek. En uh, doet het nog als immer. Ik ga nu iets laten horen van de, de swingmeets van Bernard Berghout... opgenomen in 1989 tijdens de Yes Driedaagse in Amersfoort... die er overigens nu weer zit aan te komen. Maar dit terzijde. <applaus> het Leids, de, de Bernhard Berghout's Swingmates, I Got Rhythm. Ik ga tot slot, uh, en, en uh, nog iets laten horen... De, tot slot van het blokje festivals... een uh, opname van het LSJG, het Leids Studenten Jazzgezelschap... waar Bernhard Berghout overigens ook uh, deel van uitmaakte. Dat was een fantastisch orkest... dat. Uh, overal en nergens speelde, overkwam opduiken... kwalitatief goede muzikanten eh, herbergde En eh, een van de bezielende leden was eh, Adriane Jechie... die eh, later is bekend geworden, ook als eh, schrijver... die prachtig kon schrijven en verhalen kon eh, vertellen... met name ook over de muziek. We gaan eh, nu luisteren naar... Leids studenten jazzgezelschap en opname uit de Leidse Jazzweek, die er overigens ook nog steeds is, 89. de Spanish Shawl. Applaus voor het Leids Studenten Jazzgezelschap. Ik ga nu uh, voldoen aan een verzoek. Er is uh, altijd wel iemand die bij de voorbereiding van dit programma... Uh, vraagt of er ook een verzoeknummer gespeeld kan worden. Nou, en dat doen ik uh, met plezier. En de enige opdracht was, als het maar iets is, van Naina Simone. En ik denk, uh, nou, dat gaat lukken. Ik ga er ook een toepasselijke titel bij zoeken. En ik heb hem gevonden. Since I Fell For You. You made me leave my happy home. You took my love. This Simone. En dan is het uh, nu tijd om even iets te vertellen... over wat er vandaag op een interessant muzikaal gebied te doen is in de regio. Uh, dat zijn vanmiddag eigenlijk uh, twee dingen. Dat is uh, hier in Zandvoort gepresenteerd door de Stichting Classic Concerts... in uh, de Hervormde Kerk aan het Kerkplein, de Whale City Sound... 60 mannen, variërend in de leeftijd van 16 tot 65 plus... zingen speciale arrangementen. Het repertoire loopt uiteen van klassieke barbershop songs tot ballads... en uptempo songs en evergreens van onder andere The Beatles. Om 15 uur in de Protestantse kerk aan de Poststraat 1, tussen Zandvoort. En dan eh, als we gaan fietsen vanmiddag en we willen ergens in de regio... dan adviseer ik om naar... Eh, Sparenwoude Dorp te gaan. Stompetoren. Eh, aan de Kerkweg. Om twee uur is daar... Aileen Jazz. Soft swing jazz combo. Met zangeres Karin de Haan. Pianist Paul Moren. Gitarist Johan de Koning. contrabas Kees van den Oord. En percussionist Gert van den Broek. Op het programma werken van Cole Porter. Victor Young... Carlos Gobim, Chansons en Bosanovas. Ja, en als we dat niet doen, dan gaan we gewoon maar uh, plaatjes draaien en dan gaan we luisteren naar uh, wat er allemaal is. Ik heb uh, iets op de draaitafel liggen van uh, de Bosquitos en de Busquitos. De Busquitos is een uh, groep uit de regio. Uh, eigenlijk uh, die doen uh, een groep die straattheater, uh, uh, straat door Ton Arissen. destijds nog in Café Oomsteen en later ook op het strand. En terecht, want het is een hartstikke leuke groep... die uh, met een knipoog naar de, de, het American Songbook... Uh, de boel stevast op zijn kop zet. Ik ga eens laten horen een, uh, van deze groep, de Bosquitos En dat is het eerste stuk is een stuk uit Jungle Book... I wanna be like you. Ik ben de koning der swingers. Top and had to stop, and that's what's bothering me. I want to be a man, man, color, and stroll right into town and be just like the other man. I'm tired of monkeying round. Oh, whoopee -doo. I want to be like you, I want to walk like you, talk like you, too. You see, it's true that it ain't like me. Mosquitoes met uh, I Wanna Be Like You. Ik laat nog één stukje horen, en dat is een compositie van Sonny Rollins. En de titel is Everywhere Calypso. vergeten, de Busquitos Everywhere Calypso. Dan gaan we nu over naar G. G. Johnson op de trombone. En die heeft uh, een begeleiding waar je van kan smullen. Oscar Peterson op de piano, Herb Ellis Gitaar, Ray Brown Bass en Connie K. Drums Yesterdays. Ja, wat een trombonist, JJ Johnson, opname 1957. We gaan nu naar eh, een Nederlandse boogie woogie man, Dirk-Jan Vennek, en die speelt hier met Peter Kalisvaat op de drums, Jacco de Jong gitaar en Martin Zandscholte basgitaar. En we gaan luisteren naar een eh, prachtig stuk, I Can Move You, baby. See how it's done I can move you, baby And you don't see How it's done You'll be knocking on my door sleep, baby. Walk right into your dream. And when you wake up, darling, you won't remember what you see. I can move you, baby. And you don't see how it's done. You be knocking on my door Ain't nobody gonna help you now Jose, it's voodoo. The lights. You know the blues goes home with you, baby. Soon you turn the lights. Like? Dirk Jan Vennik. Ja, I can't move you baby. The blues. Um, ja, het, is alweer, het zit er alweer zo goed als op. Deze uitzending van uh, ZFMDS Die we begonnen met een uh, herdenking. Een in memoriam ten aanzien van uh, Johan Mulder. Die twee weken geleden is overleden. We gaan uh, als laatste een stukje draaien. Elephus Gerald any old blues. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Dan is er weer een collega die allemaal mooie muziek gaat draaien. Dag. Thank you so much. Someone asked us to do a blues. Tommy, can we do something a little different tonight? Let's just go into one of them Joe Williams tempos. Mm -mm -mm. Yeah.